Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Afghanistan zet de relatie met Nederland op het spel... als het land als straf voor overspel steniging invoert. Die waarschuwing gaf minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Het voorstel komt van een Afghaanse werkgroep... die naar nieuwe strafwetgeving kijkt. Getrouwde mensen die betrapt worden op overspel... moeten volgens het voorstel in het openbaar gestenigd worden. Dat gebeurde ook al onder het bewind van de Taliban. Nederland betaalt al jaren mee aan de wederopbouw van Afghanistan... en Timmermans waarschuwde dat aan die steun snel een einde kan komen... als steniging weer wordt ingevoerd. CNV-voorzitter Jaap Smit wordt waarschijnlijk de nieuwe commissaris... van de Koning in Zuid-Holland. Hij is voorgedragen door Provinciale Staten. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door minister Plasterk... van Binnenlandse Zaken, maar dat is meestal een formaliteit. Jaap Smit wordt in Zuid-Holland de opvolger van Jan Fransen... die lid wordt van de Raad van State. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft een negatief advies uitgebracht over de toekomst van vliegbasis Volkel. De provincie maakt zich zorgen over mogelijke transporten van kernwapens. Het is een publiek geheim dat op de vliegbasis in de gemeente Uden kernwapens liggen opgeslagen. Het ministerie van Defensie moet voor 1 november 2015 een besluit nemen over de toekomst van de vliegbasis. Het stormseizoen in het Amerikaanse continent is dit jaar minder hevig verlopen dan verwacht. Weerkundigen hadden gerekend op 13 tot 20 stormen, waarvan de helft orkanen en 3 tot 6 zware orkanen. Maar het bleef beperkt tot 13 stormen. Alleen Ingrid en Umberto groeiden uit tot een orkaan. Meteorologen geven onder meer als verklaring dat de lucht droger was dan verwacht. In droge lucht ontstaan minder snel stormen. Het weer nog vannacht vanuit het noorden toenemende bewolking en wat buitjes landinwaarts met natte sneeuw. In de middag droog en periode met zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht met Miranda van Holland. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht, de editie van dinsdag 26 november. Mijn naam is Miranda van Holland en ik praat vannacht met u over eenzaamheid. Dit na aanleiding van het verdrietige nieuws vorige week dat een vrouw tien jaar dood in haar woning in Rotterdam heeft gelegen. Zijn mensen eigenlijk vandaag de dag meer eenzaam dan vroeger? Bent u wel eens eenzaam en wat is eenzaamheid eigenlijk en hoe kom je er vanaf? vragen die stel ik mezelf en vooral u vanaf drie uur vannacht hier op Radio 1 en Dit is de Nacht. Maar dit uur eerst aandacht voor het bericht dat vandaag in de kranten stond. Minister Lilian Ploemen van Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking... opent de aanval op een drietal Nederlandse kledingbedrijven. Winkels als Coeket, Vibra en Prenatal weigeren namelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeiders die hun kleding maken. Steve Winwood in The High life again. U luistert naar Dit is de Nacht. En ik praat vannacht over schone kleren. En dan bedoel ik dus niet kleding die uh, uit de wasmachine komt. Nee, het is een heel ander verhaal. Afgelopen voorjaar hebben een groot aantal bedrijven... een akkoord getekend waarin ze zeiden... wij spreken af dat we samenwerken aan veilige arbeidsomstandigheden. Er hebben een groot aantal bedrijven getekend. CNA, H&M, G-Star onder andere. En een aantal bedrijven hebben nu, we spreken nu eind november... nog steeds niet getekend. Ik heb ze herhaaldelijk daartoe opgeroepen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat Nederlandse bedrijven... een goede bijdrage leveren. En of je nu groot of klein bedrijf bent... Je moet echt mee willen werken, verantwoordelijkheid willen nemen... voor de arbeidsomstandigheden van werkers in Bangladesh. U hoorde minister Lilian Ploemen. Uh, in kledingfabrieken in Bangladesh wordt het personeel uitgebuit... en zijn de werkomstandigheden slecht. Ploemen roept uh, kledingbedrijven nu op naar iets aan te doen... en te werken aan de rechten van de arbeiders. Volgens onze minister is het maken van winst voor kledinggiganten... geen excuus om geen verantwoordelijkheid te dragen voor de arbeiders. Ver, ver weg. Want bedrijven als Zeeman, H&M, CNA, de HEMA en de VND doen wel hun best, al dus minister Ploemen. Ik ga daar zo meteen over bellen met Sophie Koers van uh, Fair Wear Foundation... maar ik wilde graag ook met u over spreken... Bellen, dat kunt u met het gratis Radio 1-nummer. Dat is 0801121. En als u naar de studio belt, ga ik zo meteen uh, een plaatje draaien. Mijn vraag aan u is, hoe controleer je nou zoiets? En, en hoe duur wordt kleding? Heeft u daar een idee van? En ik ben benieuwd, weet u eigenlijk wat u koopt? Weet u wat u aanhebt? En waar het vandaan komt? En wie daaraan gewerkt heeft? En hoe lang die persoon die dag aan die broek die je nu draagt heeft moeten werken... Let u op schone kleding als u winkelt en vindt u het belangrijk... of doet het er uiteindelijk niet heel veel toe? Ik ben benieuwd. Praat mee vannacht. We hebben het over schone kleren. 0800-1121. Een dame die eh, bijzonder schoon is en ook vast schone kleren draait, eh, draagt... is Coco Jones. Dat is Golden Cage. Cause expectation leads to frustrations and I don't want to waste time to recover from the fights we'll have because the things we say yeah. you'll be blaming me for not acting Coco Jones en Golden Cage. Ik uh, praat vannacht met u graag over schone kleding uh, versus vuile kleding. En als het goed is, uh, hangt Ellen aan de telefoon. Ellen, een goede nacht. Een boeiend onderwerp wat al jaren steelt en waar we al de jaren voor ver. En we zijn geen klap opgeschoten, het is alleen maar erg geworden. Ja? En echt zijn met z'n allen Ja, hoe moet je het noemen. Ja, toch wel een beetje, geloof ik. Yeah. Want we kunnen goedkoop kopen, veelkoper. We willen steeds meer kleding. Omdat het goedkoop is, koop je leuk bloesje, leuk dingetje. Maar de kwaliteit is daardoor veel minder. Dus uh, het krimpt of het rekt of je doet het sneller weg. En ja, het is niet duur, dus dan koop je nog maar weer zo'n bloesje. Yeah. En eerder kocht je minder, maar kwalitatief veel beter. Dus eigenlijk wordt, uh, wordt alles uitgeperst op die manier. Die mensen moeten steeds goedkoper leveren. En wij kopen dat. Het hangt, hè. Je koopt het. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen... Van kan de regering, eh, bedrijven die de, dus betrapt worden... op importeren van kleding die niet deugd... waardoor arbeiders uitgeperst worden... Mm -hmm. in wat voor land dan ook, in welke vorm dan ook... Eh, dat die eh, fabrikanten geborkeld worden... En dat die dan niet meer mogen leveren aan Nederland. Moet je eens kijken hoe snel ze dan veranderen. Ja. En laat ze hun prijzen dan maar iets omhoog gooien. Dan moeten we gewoon maar iets meer betalen. Want als het kost voor levensgeluk en gezondheid en levens van mensen gaat. Ja, dan vind ik hebben we allemaal een beetje bloed in onze handen met elkaar. En zul je het met elkaar moeten doen. Ellen, hoe doe jij dat als je uh, zin hebt in een nieuwe broek of een leuk nieuw jurkje? Let je daarop? Ben je op zoek naar? Ja, let er op. Ja? In, maar je kunt het niet altijd ontdekken. Nee, nee, dat is het probleem. De informatie is ook heel diffuus. Zelfs wanneer je ja. denkt dat je bij de juiste keten zit... dan, dan nog kan, kan het fout zijn. Het is zo'n ja. uh, co complex iets. Maar jij let er dus op. Al jaren. En ik koop ook bewust in zo weinig mogelijk kleding... Combineer wat meer. Dan ga je niet deelde weg maar kopen. Het is, het is ook een tijd dat het gewoon gemakkelijk koopt. Mensen hebben altijd heel veel geld gehad. Dus ze waren het alleen maar erg en erger. Ja. En het is toch erg dat je, dat je daar gewoon niet aan wil denken. Hè? Dat doen we allemaal een beetje. We steken allemaal ons, ons kop in, de, in het zand. Maar ik denk um, dat, dat inderdaad die fabrieken gewoon geboycott moeten worden. Waar ze mee bezig zijn. Dat ze ze opsporen is fantastisch. Ja, en dan de winkeliers onder druk zetten. Uh, ik ga dat zo meteen eens even vragen aan een, uh, een expert... waar ik zo meteen mee ga bellen, Sophie Koers... Of, of, een, of een boycott van fabrieken een oplossing is. Dus blijf luisteren. Ik ga zo meteen een antwoord voor je proberen te vinden. Dag. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk nog één ding. Nou? Dat al die kunststofkleding heel erg ongezond voor mensen is. Het wordt allemaal uit olieachtige stoffen gemaakt. Hmm. nylon en zo moet je maar eens met huidsspecialisten praten. Oké. Okay. De kwaliteit is heel ongezond. Maar dat is, weer, dat is echt een hele andere kwestie. Nee, want ze verven ook met kunst. Oh ja, dat is natuurlijk waar. En dat is voor de fabrieksarbeiders een, een drama. Ja. Ellen, ja. ik dank je wel. En een goede da, dag, nacht, tot ziens. lijn ook meneer De Jong uit Amersfoort. Hallo. Jo, hallo. Hallo. U koopt geen goedkope kleding. Nee, voordelige aanbiedingen vertrouw ik bij zo... Die wantrouw ik bij voorbaat. Het moet uit de lengte of uit de breedte. En ik heb wel eens... Uh, de leding gaat bij een kwaliteitszaak waar ik kocht. En er stond in meet in Portugal. Toen trok ik mijn werkbrauwen op van... waarom is dat nodig? Maar ja, Europese landen zijn nog te overzien. Maar Aziatische landen. Het is niet te overzien. En het kan gewoon niet. Of het is slecht voor die mensen en goedkoop. Nee, ik... Uh, het staat mij tegen, die goedkope aanbiedingen. Ja? Uh, maar die mevrouw, die mevrouw zei net ook... Ik kocht vroeger minder, maar goede kwaliteit. Nou, per saldo, kom je toch niks beter uit. Ja, wat zei ik? Maar nou, let, let u altijd op de labels dan, meneer de Jong... als u een, een leuk overhemd ziet hangen en vanuitgaande dat u overhemden draagt. Zo klinkt u een ja. beetje als een overhemdeman. Um, let u dan op het labeltje waar, waar het vandaan komt en waar het gemaakt is... en dat u bepaalde landen dan zou uh, nou, zo laten hangen? Ik, ko ik koop eigenlijk alleen bij zaken waarvan ik niet verwacht dat ze in zee gaan met een beetje dubieuze toestanden. Mm, maar u zegt niet verwacht, maar weten doen ja. we dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee, maar dat zie ik wel. Ja, een kwaliteitszaak wil zich daar niet eens mee inlaten. En toen ik bij die kwaliteitszaak een wolle trui, ik moet echt wol hebben en geen 10% Nederlander zijn. <laughs> maar ik heb ook wel eens gehoord, uh, meneer De Jong... dat, dat er ja. hele dure merken zijn van, van die haute ja. cultuurmerken... Die, die toch ook hun spullen in, in ja. dit soort sweatshops... en, en, en uh, slechte ateliers en fabrieken laten maken. Ja, nou, dat soort zaken wil ik niet eens kopen, eigenlijk. Nee. Als ik die indruk krijg, is het de laatste keer. Nou, dat is een heel goed voornemen. Mag ik u danken, meneer De Jong? Oké. Okay. Goedenacht. Ja. Want ik wil graag eventjes gaan praten met mijn expert van vannacht, Sophie Koers. Uh, Sophie, een hele goede nacht. Goede nacht. Hallo. Hallo. Fijn dat je even voor ons wilde uh, opblijven. Um, jij werkt voor de Fairwear Foundation. Wat is dat? Dat klopt. Uh, Fair Wear Foundation is een uh, organisatie die werkt samen met uh, Europese merken om in hun ketens de arbeidsomstandigheden te verbeteren. En wij doen dat als, als onafhankelijke organisatie. We zijn uh, opgericht door vakbonden en door uh, brancheorganisaties... en, uh, en arbeidsrechtenorganisaties. Oké. Okay. Uh, en dan hebben we het over vakbonden niet alleen uh, in Europa... maar dus ook ver hier vandaan? Uh, nee, we zijn opgericht door, uh, de, uh, al 15 jaar geleden bijna... door, um, door Nederlandse vakbonden en... Uh, Nederlandse brancheorganisaties en Nederlandse arbeidsrechtenorganisaties. En inmiddels worden wij bestuurd door diezelfde drie groepen, maar dan uh, Europees. En uh, uh, werken wij samen met de vakbonden in de productielanden, dat klopt. Maar in een heleboel landen, heb ik gehoord, zoals Bangladesh, daar zijn vakbonden toch helemaal niet actief. Dus hoe kunnen die daar iets bereiken in die fabrieken? Nou, in Bangladesh zijn vakbonden heel actief. Um, maar ze hebben het inderdaad heel moeilijk om ja. iets te bereiken, omdat uh, de, de werkgevers over het algemeen niet veel op hebben met vakbonden. En dus in de fabrieken uh, het uh, percentage mensen dat, dat lid is van een vakbond, het lid kan zijn en lid durft te zijn, heel erg laag. Is. Ah, maar hebben die, kunnen die vakbonden dan wel een vuist maken? Nou, dat is heel erg lastig, maar je ziet wel dat het gebeurt op uh, dit moment. Uh, is er net een, in Bangladesh bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe uh, wettelijk minimumloon afgekondigd. En dat is onder andere doordat er uh, veel actie is gevoerd door vakbonden. Maar het is, het is, het is verre van ideaal. De mensen die lid zijn van vakbond worden vaak slecht behandeld... nog slechter behandeld in fabrieken of zelfs mm. ontslagen. Dus, uh, dus het spreekt nog helemaal niet vanzelf. Voor nee. ons is vakbondsvrijheid ook echt een van de belangrijkste... Arbeidsrechten waar wij, uh, waar wij aan werken. Omdat wij geloven heel erg dat als mensen, werknemers zelf, um, uh, ja, zelf voor hun arbeidsomstandigheden kunnen gaan staan, dan, dan is alle internationale bemoeienis misschien minder nodig. Hmm. Vandaag uh, bekritiseerde minister Ploemen verschillende kledingbedrijven. Ze heeft er een drietal ook echt bij naam genoemd. Was dat terecht? Nou, over dat drietal kan ik niet zoveel zeggen, want um, ja, dat zijn niet kledingbedrijven waar wij mee werken. Um, op zich is het natuurlijk terecht dat er, dat er kritiek is op kledingbedrijven die, um, die te weinig doen of die niet laten zien wat ze doen. Uh, wat, wat de bellers net ook al zeiden, het is, het is gewoon heel erg lastig als consument om te weten um, waar je terecht kan voor kleding... Uh, die, die eerlijk is, of die in ieder geval... waar de merken uh, echt werken aan eerlijke omstandigheden. Mm -hmm. en, um, en daarom is het heel belangrijk dat merken uh, hun best doen... daarvoor daar structureel aan werken. Um, dat ook laten zien wat ze, wat ze doen en zich daarin ook laten controleren. En dat moet natuurlijk wel door een onafhankelijke derde partij. En uh, het probleem is toch gewoon dat dat zelden gebeurt op dit moment... Nou ja, dat, er zijn ontzettend veel merken, uh, zeker na de ramp uh, dit voorjaar in Bangladesh, ja. um, die uh, zich wel bij bepaalde initiatieven hebben aangesloten. Nou, die zijn niet allemaal van even van even hoge kwaliteit, maar uh, er gebeurt wel een heleboel. En dat is wel, dat is wel uniek, uh, of of in ieder geval uh, ja. Uh, niet eerder zo, op zo'n grote schaal is, zijn er zoveel merken geweest... die uh, zich echt gecommitteerd hebben aan het, uh, aan het uh, bereiken van verandering. Mm. Um, dan ja, moeten we nu ook nog zien dat het echt gebeurt. Yeah. En, uh, en bovendien gaat het probleem natuurlijk veel verder... dan alleen maar uh, gebouwenveiligheid in Bangladesh... Wat, wat heel erg in de aandacht is geweest uh, de laatste tijd. Ja. Yeah. Ja, maar het gaat om veel meer landen, veel meer plekken... en uh, om veel meer zaken dan alleen de veiligheid van gebouwen. Ja, absoluut, ja. Nu sprak ik net, ik weet niet of u haar gehoord hebt... maar eh, een van mijn luisteraars, Ellen, en, en die zei... de enige oplossing is het boycotten van bepaalde fabrieken. Is dat, is dat, is dat een oplossing? Nou, ik, ik denk het niet. Ehm... Um... Het probleem volgens ons is dat, uh, dat de fabrieken uh, zonder dat, maar dat, ik weet niet precies hoe zij het bedoelden hoor, maar um, als je um, kijkt naar de, naar de machtsverhoudingen, dan heb je de kledingmerken in bijvoorbeeld die in Europa actief zijn mm -hmm. uh, en die kopen hun kleding in bij fabrieken, maar die fabrieken zijn niet van hun en dat betekent dat die merken dus niet direct de controle hebben over de, over de omstandigheden mm -hmm. van die werknemers. En uh, dat maakt dat, dat je die uh, uh, fabrieken in hun eentje het niet uh, oplossen. Niet zonder dat die merken ook iets doen. Dus als je, gaat, als je zou denken dat boycott een goed idee was... dan zou je wat mij betreft niet alleen naar de fabrieken moeten kijken... maar ook naar de merken. Maar die mevrouw maakte een ander heel terecht punt. Die zei, ja, en, en waarom kan je überhaupt in Nederland kleding kopen die onder dit soort omstandigheden is gemaakt. Hè? Want, want bij het maken van die kleding... zijn dan uh, internationale verdragen geschonden. En, mm -hmm. en Nederlandse wetten vaak ook. Um, en toch mag je dat zomaar hier kopen. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. Maar ze is... gaf dat toch ook zelf een antwoord op. Namelijk, er is een behoefte blijkbaar aan hele goedkope ja. kleding. En dan heel veel. Ja, nou, daar heeft ze ook gelijk in. Dat is dus een deel van de oorzaak, absoluut. Maar dat is natuurlijk... Het, dat is ook een probleem um, dat zichzelf in stand houdt. En dat zichzelf ook heeft veroorzaakt. Hoe goedkoper de kleding wordt. Zij is ook, hoe meer mensen gaan kopen. Hoe goedkoper de kleding wordt. Hoe slechter vaak ook de kwaliteit. Mm -hmm. Waardoor je ook weer vaker... Terug uh, moet. moet. vervangen, ja. ja. Dus, dus daar, daar zit absoluut wat in. En ik denk ook dat ze absoluut gelijk heeft. Dat, dat uiteindelijk... Uh, moet het uit de lengte of uit de breedte komen. Dus, dus kunnen we misschien met z'n allen wel niet zo veel kleding blijven kopen... voor zo weinig geld en dan ook verwachten dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. Mm -hmm. uh, aan de andere kant is de oplossing die, die die andere beller gaf... van alleen maar dure kleding kopen, is, is uh, helaas ook niet voldoende. Want wij zien dat in fabrieken waar hele goedkope kleding gemaakt wordt... Mm -hmm. door diezelfde... Uh, naaisters wordt ook hele dure kleding gemaakt. En oh. daar krijgen ze geen cent meer voor. Sophie, betaald. daar wil ik zo meteen even met je verder afpraten. Want dat vind ik toch wel heel interessant. En daar heb ik wat vragen bij. Maar uh, ik wil ook even een plaat draaien. Dus dat ga ik even doen. Kom ik zo bij je terug. No, no, no, no, no, no, you will remember. Hello, oftewel Electric Light Orchestra Above the Cloud. Ik praat vannacht hier in Dit is de Nacht over schone kleding. En daarvoor aan de lijn uh, Sophie, Sophie Koers van Fairwear Foundation. Sophie, je wees maar net op het feit dat dure kleding... niet per se schone kleding is. Nee, dat klopt. Maar dat schandaal is dan eigenlijk toch nog veel groter. Want we weten allemaal dat als ik iets van uh, Tommy Hilfiger zou dragen... en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet op korte termijn denk te gaan doen. Maar um, dan verwacht ik wel dat de omstandigheden... waaronder die producten gemaakt zijn, een stuk beter zijn. Want het kost zoveel meer dan een polootje bij de Wibra. Ja, en toch uh, heb je best kans dat... De, uh, dat weet ik natuurlijk niet precies voor deze twee merken die u noemt... maar dat die polootje, dat polootje van de een en het polootje van de ander... uit dezelfde fabriek komen... Mm -hmm. Um, de grote verschillen in prijs zitten meestal niet in, de, uh, in de, het arbeidsloon. Waar blijft dat dan? Nou, dat, dat blijft. Uh, uh, dus, uh, er zijn hele grote andere verschillen. Dus uh, uh, bijvoorbeeld de materiaalkosten. Um, mm. Dat maakt een heel groot deel uit van de prijs die het merk aan de fabriek betaalt. Mhm. Mm uh, dus in dezelfde fabriek kan uh, het, uh, een polootje gemaakt worden van hele goede kwaliteitsstof en van hele lichte kwaliteitsstof. En dat maakt verschil uit voor de prijs. Maar de allergrootste verschillen zitten in, uh, bij het merk zelf. Um, en nou, voor een deel zit dat in wat voor uh, marketing ze doen en wat voor reclame ze maken... Uh, maar ook in de manier waarop ze bijvoorbeeld de uh, producten ontwerpen. Uh, uh, je hebt best kans dat bij Tommy Hilfiger, en ik weet niet, ik ken het bedrijf niet, maar dat daar uh, he, uh, hele dure ontwerpers werken, terwijl mm. bij de Vibra uh, die niet werken. Ja, Want, ja. Uh, nou, dat, dat scheelt enorm. En uh, verder zijn er natuurlijk ook nog dingen als schaalvoordelen... van heel veel bolletjes ja. maken of minder bolletjes maken. En advertentiebudgetten, want uh, ja, ja, de dure precies. merken... die adverteren natuurlijk in hele chique bladen. En ja. dat, dat doen uh, textielknallers natuurlijk niet. Um, Sophie, uh, ik ga even naar wat bellers. Misschien uh, kun je me helpen met wat antwoorden vinden. Ja. Um, aan de lijn, uh, als het goed is, Arie. En Arie vindt het allemaal maar onzin. Want alle ja. kleding wordt in in de wereld hebben gemaakt. Ja, is dat ja. zo, Arie, alle kleding? Ja, alle kleding wordt er gemaakt. En het is gewoon flauwe pul. Als jij je broek laat omzomen, ja? dan ga je naar de hoek, naar, naar een turk. Ja. En dan kost je broek omzomen, kost 15 euro. Ja. En, en dan geef je die man van alleen maar een knaak meer, want je denkt het kan niet. Ja. Dus je kan er nooit geen invloed op hebben. En als we bij de Vibra nou allemaal. Zeg maar voor, voor zo'n shirtje 2 euro meer betalen en het komt bij die mensen terecht, is er niks aan de hand. En die kleding is niks niet slecht, want als ik in de jaren 60 van mijn moeder een jasje van CNA uh, aankrijg, kreeg ik het hout en ik liep door de regen en dan was hij was gekrompen en dan was hij <lacht> eens gedegen gemaakt. <maken. lacht> nou, die het slaat dus nergens op. Sophie? Het, is, het geld. Ja, ik, ik wil er nog wel wat op zeggen. Oh, ja? Ik heb zelf taxi gereden en dan moest ik even naar de P.C. Hoofdstraat. En dan moest je die uh, paar broeken ook naar de Turk in de pijp brengen of in de Kinkenstraat. Want die zal hem dus om. voor ze ja. me, met heel een hele koude kak, want het is gewoon nep. Je koopt de prachtigste jassen. Ja. Kijk, die mensen die, die, die, die, uh, die produceren hè, voor, uh, in die fabrieken voor, voor, voor een, een ding waar je een zak rijst van uh, kan kopen. Nou, ja. dat leven die mensen van. Ja. In die verhouding uh, ligt het. Maar het zijn geen onbekwame mensen en ze maken geen troep. Sophie, dus dat is, dat is het. wil je reageren op wat, uh, wat Arie, uh, Arie zegt? Ja, ja. Uh, ze uh, hebben het al gezegd. De, de, de, de, natuurlijk, de, de mensen die in de kledingfabrieken werken... Die maken, uh, die, die maken niet per definitie troepen. De kwaliteit zit hem... als die al slechter zou zijn dan, dan uh, 40 jaar geleden... Nou, 50 jaar... Oh, 50 jaar, pardon. 50 jaar, ja. Nee, maar je kent het liedje toch... ...wij zijn de meisjes van het confectieatelier. Zet dat ja. plaatje nou in de, de modinetten. Ah. En het, het, het, het zal alleen opgelost worden door de techniek... ...als je zelf, zelf weer in Europa gaat produceren... Nou, ...dan gaan die mensen ook dood van de honger. Mm. En het is geen alternatief om het niet te, niet te doen... Mm. ...maar er moet geld bij die mensen terechtkomen... ...al is het mm. maar een euro per shirtje. Ja. En daar moet je aan werken en niet die industrie omgooien... Het gaat om de kans die die mensen hebben. Ja. Kijk, en als zo'n gebouw instort, dan is het gewoon verrot, smerig, onmenselijk is dat. Ja. Maar je moet wel, je moet het, je, je moet niet, kijk die, je zegt voor kunststof en het is al die dit en dat en het is slecht, zus, zus en zo. Maar iedereen trekt het aan. Ja. Dat moet je anders aantrekken. Mm. Dan zal je dus een, een, een minimumloon of een minimuminkomen of een AOW. Die zal je dan ook moeten verhogen naar, naar, naar, hmm. naar uh, 2000 euro in de maand in plaats van 1000 euro. Dat mensen Vergeet betere even, kleding niet, kunnen kopen. Ja, ja. ja, oh, ja. Uh, Sophie, want uh, Ari maakt hier volgens mij een, een, een punt dat we nog niet besproken hebben. Uh, feit is dat als we uh, kleding weer in Europa zouden laten maken, of inderdaad uh, massaal uh, kleding uit Bangladesh, als dat al mogelijk zou zijn, uh, uh, zouden boycotten niet meer aantrekken dan hebben de mensen daar een nog veel groter probleem. Dat klopt, ja. Nee, ik ben daar ook helemaal geen voorstander van. Okay. Uh, in, in Bangladesh zijn, uh, zijn um, ontzettend veel mensen, echt uh, ja, 4, 4,5 miljoen mensen zijn afhankelijk Zo. van uh, de kledingindustrie. Um, en Bangladesh als land, hè, dat is, het is, uh, het is gewoon de uh, belangrijkste industrie voor Bangladesh. Um, als we dat gaan boycotten, dan is dat een, een regelrechte raam voor al die mensen... En die meneer maakte nog een ander heel leuk punt. Um, hij hij vergeleek even met de, met de confectieateliers hier. Hè. Die zijn hier eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang weg. Uit Nederland. En, um, en als je honderd jaar geleden in die Nederlandse confectieateliers ging kijken... dan waren de arbeidsomstandigheden daar ook heel erg slecht. Oh. Misschien wel niet zo heel veel beter dan nu in Bangladesh. Hm. En... Um, dat is voor een deel goed gekomen doordat de productie dus ergens anders naartoe is verhuisd. Ja, um, maar er zijn ook banen daarmee verdwenen. Dat klopt, maar goed, de welvaart in Nederland is natuurlijk veel groter geworden. Ja. En vakbonden hebben een veel betere positie gekregen. Dat, dat, er zijn toen ook natuurlijk dat soort, um, dat soort conflicten zijn er toen ook geweest. En mensen die ontslagen werden omdat ze lid waren geworden van een vakbond. Dat, he, dat heeft zich hier ook afgespeeld. Mag ik, in die... mag ik nog even... Mag ik nog even wat zeggen? Nou, hij heeft mm -hmm. het over kleding. Maar het is goede Het zijn huishoudelijke artikelen. Moet ik nog even doorgaan? Ja. Nee, dat hoeft dus, niet. Het... Dat klopt. Ja. U, u heeft helemaal gelijk. Dus, dus de... Ja, het de... Tot het de... Ja. Niet naartoe. ja, alles eigenlijk wel, hè? Alle, nou, alles. Dus er moet beter over nagedacht worden. En het, het enige wat er gaat gebeuren... Dat zeg maar... Kijk, je hebt werkeloosheid. Er zijn hier in Nederland... Uh, ik, ik, ik ga niet van het punt af, maar er zijn zeg maar uh, 800.000 werkelozen. Ja. Staan ingeschreven. Nou, er zijn er nog een miljoen die zijn afgekeurd. Ja. Ik bedoel, stel nou dat je die mensen aan het werk wil hebben. Dat kan niet. Nee. Je kan alleen maar eerlijk delen. Dus het geldt voor Nederland. Zowel als voor die Aziatische landen. Mm. He, dus ze hebben het over de globalisering en weet ik wat. En je, dan moet je, moet, je, moet je eerlijk gaan delen. En ja, dat, maar... dat moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren. En dan moet je het moet, dus ook het eerlijk worden. delen tussen de verschillende landen, Ja. Maar onthoudt u nou één ding. Ik ben, ben heel brutaal en je moet altijd luisteren. <lacht> naar jullie. Maar als ik, als ik met mijn taxietje in de PC-hoofdstraat kwam... Ja. en er werden een paar broeken in die auto geflikkerd... en die worden dan bij die Turk omgezoomd voor 15 euro... Ja. dan loop je toch ook de boel te neppen met je PC-hoofd? Want soms heb je, haal je nou lekker drie bij CNA. Wees nou ook eerlijk. Want laten we nou helemaal niet zo dik doen. Als je zo'n rotting in die PC-hoofdstraat uh, uh, koopt. Waar je twaalf uh, aanloopkleuren van krijgt. En het ja. is altijd maar uitverkomen. Ja, en het is, een... is, ja, dat is ook zo. Het is een soort collectieve zonde eigenlijk. Hè? Iedereen die consumeert. maakt zich hoe dan ook hier een keer aan schuldig. Je nou, komt er ik niet onderuit. Ik zal je vertellen. Ik haal een lekker, lekker pakje roomboter. Ja. Ik weet niet wat erin zit. Kan, en soms haal ik zo'n bakkie livlach, noem ik het maar wagensmeer, vanwege de smaak of de halverine. Ja. Maar ik bedoel, we lopen onszelf te belazeren. En als je geld op is, is het op. Ja. En dan, dan start, loopt iemand, iedereen schucht naar de vibra toe. En ik wou ook nog even naar de vibra toe, voor een paar Sinterklaas cadeautjes. Mm. Wacht, hè? Uh, Arie? Ik haal hem ook dicht. Juist. <laughs> Dankjewel. Hè. Bedankt en een goede nacht. Ja, Anders heb je geen programma meer. Maar ja. zoiets moet je toch op de dag uitzenden Niet s'nachts. S'nacht ah, is we dus ooit gekken. Kijk, dat vind ik nou ook, Arie. Maar dat is een hele andere discussie. Ja, <laughs> een hele goede nacht. Dan allemaal hetzelfde. Okay, Bedankt. Ja. Dag. Geef niet op. Geef niet op. Ga door. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel, Arie. Um, Sofie, je was een punt aan het maken. Um, ik ben het even kwijt. Ik was helemaal in de boter blijven hangen. Ja, ja dat, is het, dat is de, de schoonheid van nachtradio, Sophie. Dat, dat, dat, dat, dat hoort erbij. En sterker nog, als het goed is, heb ik nog een beller hangen. Uh, uh, Robert? Robert? Ja. Moet ik zeggen? Het is goedenacht. Robert, hè? Ja, goedenacht. Een hele goede nacht. Het is, het is allemaal heel makkelijk praten over de ellende... en de, en, en de armoede en de werkomstandigheden... Maar je moet er ook maar het geld voor hebben om nieuwe van Bommelschoenen te kopen. Om dure niks te kopen. Het is zo makkelijk praten voor die rijken. Het is zo makkelijk praten voor mensen met een vaste baan. Ah, koop dan gewoon de Nederlandse spullen. Gewoon 150 euro voor nieuwe schoenen. Ik zit zelf in de bijstand. Ik ja. heb het geld. Ik ben een lang blij dat ik schoenen bij Scapino kan kopen. Voor 20 euro. Ja. Ik heb het geld niet. Nee, dat snap waar ik, waar ik, ik heel goed. Vind. En ook de, de, de producten van Philips. Dat zijn allemaal spullen uit China. Uit Polen. Ja. Uit Brazilië. En China, daar moeten de mensen ook 11 uur per dag werken, zag ik laatst op televisie. Ja. En we, we zijn allemaal trots op een televisie van Philips. Maar het zijn allemaal Chinese producten. Ja, en China deugt ook voor geen kant. Maar we, hey, je moet er het geld maar voor hebben. En dat heb ik niet, nee. voor, voor Nederlandse producten te, te kopen. En dat snap dat ik voor... heel goed. En volgens mij ben je daar niet alleen in, hoor, Robert. En je zei Nike-schoenen, maar volgens mij, Sophie, is Nike nou helemaal niet zo'n schoon merk, toch? Nou ja, nou, Nike is, is uh, een van de merken die, uh, die is aangesloten bij een organisatie die, die veel met hun doet. Dus nee, in die zin is Nike misschien helemaal niet het slechtste merk... Maar die meneer heeft helemaal gelijk. Um, uh, dat, dat zei ik al, dure merken zijn helemaal niet per definitie beter dan uh, goedkope merken. En het punt wat al eerder werd gemaakt, het, het gaat er ook om dat, je, uh, dat we allemaal door juist altijd heel veel te kopen nee. um, een probleem in stand houden. Dus in, in die zin hoef je helemaal niet een dikke beurs te hebben om, om uh, bewust om te kunnen gaan met wat voor kleding je koopt. Zelf koop ik. Overigens voornamelijk tweedehandskleding. Omdat ik ja, op die manier in ieder geval niet het probleem nog erger maak. Ja, ja. en Robert, koop jij tweedehandskleding? Ik koop heel veel bij de, bij de AB4, bij de tweedehandskleding. Oh, omdat die, veel Daar daar komt voor 4 euro een nieuwe jas. AB4, zei je? Uh, RD4 heet dat hier in, oh. uh, in Limburg maar dat zijn gewoon tweedehands winkeltjes ja. Daar heb ik voor, voor 4 euro heb ik een nieuwe jas no. voor 3 euro heb ik een broek ik kan, het is zo makkelijk praten hè, dat, dat is mijn punt als je een vast, uh, vast werkcontract hebt om, om te, om, de mensen voelen zich zelfs al te hoog ze lopen met de neus op langs de vibra ze, ze willen er niet eens kopen, want het is beneden hun stand. Mm, ze ja. denken niet, en ze denken niet aan de arme mensen uh, die daar zo hard voor moeten werken. Ze halen, ze halen gewoon een neus op en ze kopen bij de A-merken de schoenen van 150, 250 ja. euro. Uh, jassen van, van 80 euro, alsof het niks is. Maar ja. dan moeten mensen ook van 80 euro. Dan moet ik twee weken van rondkomen. Ja. Dat haal ik allemaal niet. Ja, en ja. Je moet er het geld maar voor hebben. Ik kan niet anders dan bij de Wiebra kopen, de Zeeman, Scapino en tweedehands winkeltjes. Ja. Ik ben daar niet trots op. Ik kan financieel niet anders. Nou, Robert, daar hoef je je helemaal niet voor te schamen hoor. En dat meen ik, dat meen ik van harte. Mag ik je bedanken voor je bijdrage? En dank u voor uw uitzending. Heel graag gedaan. Ja. Uh, Sophie. Ja. Uh, uh, uh, Robert maakt natuurlijk wel een heel goed punt. Een heleboel mensen uh, zijn wel afhankelijk van textielknallers. En. en Kom op, uh, je sokken en je ondergoed. Ja, die, dat wil ik ook niet tweedehands kopen. Ik bedoel, dat vind ik niet nee, zo'n fris idee. Doe ik, dus dan ga... Dat doe ik ook niet hoor. Nee. Dan ga je toch weer naar, nou ja, naar zo'n zo zo textielknaller, noem ik ze maar even. Uh, waarvan je dan eigenlijk misschien wel weet: Dit, dit is niet. Uh, dat is gewoon een kleding. Nee. Ja. ja, en aan de andere kant zijn er dus ook, um, dus ook wel weer echt grote verschillen tussen de, uh, tussen de verschillende wat ...wat dan textielknallers heeft. Dus ook bij, bij de merken waar wij mee samenwerken... ...zit, um, zit één grote, nou ja, dat is dan vooral in Duitsland uh, bekende keten... ...die dus, die dus ook uh, goedkope kleding verkoopt. Mm -hmm. um, wat ik al uitlegde... Het, het, uh, ...als je kijkt naar hoe klein het percentage is... Van, ...van een kledingstuk wat je koopt... ...wat daadwerkelijk naar de arbeider gaat... Mm -hmm. ...en zelfs hoe klein het deel is wat naar de fabriek gaat... Dan, um, dan zit daar echt wel ruimte in. Ja, de, dat, daarmee wil ik niet zeggen dat kleding zo goedkoop kan blijven als mm hij -hmm. dat is. Dat is denk ik ook niet waar... Maar um, het omgekeerde is zeker niet waar. Die, uh, als je kleding koopt van, van, uh, die, die heel duur is... weet je, weet je nog steeds niet of nee. de uh, arbeidsomstandigheden nee, goed waren. Nee, nee, nee snap ik. <kijkt> Mocht u uh, nu luisteren naar Radio 1, naar dit is de nacht... dan wil ik u uh, in de eerste plaats daarbij, uh, daarvoor complimenteren. Maar uh, u kunt ook meepraten vannacht. We hebben het over schone kleren. en Aan de lijn hangt Sophie Koers van Fairware. Ze kan misschien wel vragen die u hebt uh, beantwoorden. Praat met ons mee. Dat kan via het gratis Radio 1-telefoon. Foonnummer 0800-1121. 0800-1121. Maar mailen, dat kan ook. We zijn bereikbaar via mailadres nacht.eo.nl. En ook via de Twitter praat u met ons mee. Hashtag dit is de nacht. Want zo heet dit een prachtige programma. Um, Sophie, um, ik ga even een plaatje draaien. Kom ik zo meteen weer bij je terug. Yes. Prima, dit is Bobby McFerrin en de prachtige Esperanza Spalding. En dit is Everytime. Then in my heart I will pray every time I feel spiritual. vind Ik dit every time. Esperanza Spalding en Bobby McFerrin. U luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1 en ik praat vannacht over schone kleding. Uh, Sophie Koers hangt aan de lijn. Uh, zij is mijn expert dit uur uh, van uh, de organisatie Fairwear. Um, en tevens aan de lijn, mevrouw van K. Mevrouw van K. Oh, sorry, die hangt niet aan de lijn. Die uh, komt binnen via de e-mail, denk ik dan. Um, Sophie, mevrouw van K. vraagt zich af of de overheid uh, ook niet schuldig is... aan de slechte omstandigheden van arbeiders in het buitenland. Ja, nou, ik denk dat de overheid... En dan heeft ze het denk ik over de Nederlandse overheid. Ja, dat denk ik ook. Um, uh, persoonlijk vind ik dat, dat die daar ook natuurlijk verantwoordelijk in... In heeft, dat, dat zei ik al, uh, het is heel gek dat we het dat we toestaan dat hier in Nederland dingen verkocht worden die gemaakt zijn onder omstandigheden die hier verboden zouden zijn. Ja. Um, dus ik vind, ik vind dat die verantwoordelijkheid heel erg gedeeld We hebben het net heel erg gehad over wat je als consument kan en moet doen. En daar werd ook al terecht opgemerkt, uh, eigenlijk door iedereen, van ja, maar je, je kan misschien wel helemaal niet alles doen. Nou, daar heeft dus de overheid ook een rol in. En de Nederlandse overheid, maar natuurlijk ook de overheden van de landen... waar de kleding gemaakt wordt, hebben daar een belangrijke rol in. Mm -hmm. En de bedrijven, de merken, euh, hebben natuurlijk um, ook echt een hele grote rol. Want er wordt nog altijd heel erg veel geld verdiend met het maken van kleding. Ja, en dat ja. geld komt gewoon niet op de goede plek terecht. Nee, wat, um, ik heb even wat huiswerk gedaan. Um, ik, ik, ik vond wat informatie... Um, de website van One World, het, het, het, het tijdschrift. En daar staat dat met circa 24 eurocent per uur de Bengaalse kledingwerkers de laagst betaalde werkkrachten ter wereld zijn. En dat hun werkdagen um, uh, corrigeer me als dit niet klopt door Sophie. Mm -hmm. Dat hun werkdagen veelal 11 tot 14 uur duren. Doordat kledingmerken en, en winkels steeds vaker van collectie wisselen. De werkdruk is hoog. Er is heel veel vraag naar nieuwe kleding elke keer. Mensen moeten dan 7 dagen in de week, dus 11 à 14 uur per dag werken. Het gemiddeld salaris is dan zo'n 30 euro per maand... ...maar dat is geen leefbaar loon, want een maandhuur... Uh, ...kost er al zo'n 2000 takken, dat is dan 20 euro. Dus een leefbaar loon waarbij mensen behalve huur, eten, vervoer... ...onderwijs en andere levensbehoeften kunnen betalen... Is er niet, want er blijft niks over. Uh, mensen kunnen al helemaal niet sparen. En kosten zijn maandelijks dan zo 48 euro. Nou ja, dat, dat is een ander bedrag dan 30 euro. Dus ze redden er niet. Volgens mij is dan ook meer, meer betalen per uur. Ook niet eens alleen de oplossing. Want het gaat natuurlijk ook over die bizarre uren. 14, 14 uur moeten werken onder nou ja, ja, best wel heftige omstandigheden... als ik uh, de plaatjes zo zie. Maar... maar um, hoe gaan we dit nu aanpakken? Hoe moet dit aangepakt worden, Sophie? Huh. Ja. ja, nee, het is nog gelijk. Het is natuurlijk vreselijk en, en uh, de lonen in Bangladesh zijn inderdaad uh, verschrikkelijk laag. Uh, dat is uh, in de andere Aziatische landen soms niet heel veel beter. Uh, en uh, dus die, die lage lonen die hebben natuurlijk ook weer invloed op, op allerlei andere dingen. We hebben het nu nog helemaal niet over kinderarbeid gehad, bijvoorbeeld. Ja. Um, wat je natuurlijk vaak hoort. Um, kinderarbeid wordt eigenlijk relatief weinig nog maar aangetroffen... in de, in de kledingindustrie die voor export is bedoeld. Hè. Dus als, als onze uh, Europese merken gaan kijken in hun fabrieken... in de fabrieken waar ze inkopen, dan, dan komen ze niet zo vaak kinderen tegen. Soms wel, maar niet, niet zo vaak als je zou denken... als je weet hoeveel kinderen er, er werken wereldwijd dat komt omdat die kinderen dan in andere industrieën werken of of in kledingfabrieken die niet voor de export produceren. Oh, dat kan ook nog ja. Ja, maar die maar die kinderen die die werken natuurlijk omdat er geen goed onderwijs beschikbaar is, omdat hun ouders niet goed niet genoeg verdienen uh, om het gezin te onderhouden, o, o, laat staan om hun kinderen naar school te sturen. Dus dus die lonen zijn echt heel cruciaal om. Dit is maar één voorbeeld, om, om ook andere omstandigheden uh, beter te krijgen. Mm. Um, maar goed, hoe gaan we dit aanpakken? Ja, nou ja, ik, ik denk dus... is de een grote vraag, hè? Ja, dat is de ja. grote vraag. Ik heb natuurlijk ook helaas niet het grote antwoord. Ja, dat is jammer, Sophie. Ik dacht jammer, echt, jij hè? en ik gaan dit vannacht oplossen. <laughs> ja, nee, ik, uh, uh, uh, mijn neefje die maakte laatst een, uh, uh, een werkstuk over Bangladesh... Toen schreef hij mij een wanhopige e-mail en zei... Ja, ik heb nu alles opgeschreven en, en het is me heel helder wat het probleem is. Maar kun jij me nou vertellen, wat is de oplossing? Maar ja. <laughs> nou ja, helaas kon ik hem toen ook niet oh. het antwoord geven. Maar, um, maar goed, ik heb natuurlijk wel een idee over wat er allemaal moet gebeuren. En ik denk dat... dat uh, dat we het daar net al een beetje over hadden. Dus allerlei uh, schakels in die keten zitten er... en, en die hebben allemaal verantwoordelijkheid. wij ja? als consument moeten iets doen, tuurlijk. Overheden moeten iets doen en die kledingmerken moeten iets doen. En dat moet, wat die kledingmerken doen, dat moet ook echt onafhankelijk gecontroleerd. Want en, hebben... en, en dat wordt dan gecontroleerd door organisaties als waar jij voor werkt? Of via ja. die vakbonden? Ja, dat kan allebei. Okay. Ja. Ja. En dat is, dat is zo belangrijk, omdat we dus helaas zien dat dat onder hè, commerciële druk gaan, uh, gaan bedrijven helaas ook wel eens dingen zeggen die niet waar zijn mm -hmm. um, en je ziet ook uh, wat wat heel lang uh, een beetje de de status quo was is dat dat bedrijven hadden wel begrepen dat ze iets moesten doen en die stelden dan een gedragscode op. En daar stond dan heel keurig in van geen kinderarbeid en uh, redelijke uh, uren, hè, want daar had u het ook over. Die, die overuren die zijn ook echt verschrikkelijk. Mm -hmm. um, nou, le leefbaar loon en ga ze maar door. En dat lieten ze dan de hun leveranciers, de fabrieken, lieten ze dat die gedragscode ondertekenen. En daarmee was het dan af. Ja. Maar dat was dus een compleet papieren werkelijkheid. Ja. Want, want die fabrieken, ja, dat is leuk dat u ons deze gedragscode laat ondertekenen, Europees merk. Maar dan moet u ons ook wat meer betalen. He, want als, als ik voor de producten die ik maak in mijn fabriek maar zo weinig krijg... dan ja. kan ik ook niet mijn gebouw veilig maken. Nee. En dan kan ik ook mijn werknemers niet genoeg betalen. En dan teken je wel, want dan denk je, ja, ja, ja, ga maar weer snel weg. Ja, dus je krijgt eigenlijk van die, van die Europese merken krijg je een hele... Als fabriek krijg je een hele dubbele boodschap. Want ja. je krijgt. enerzijds. je moet zorgen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. en anderzijds. je moet het goedkoop doen. je moet het snel doen. Ik blijf ook. Uh, de, die merken. Die, die, die wisselen ook voortdurend. Daar, dat zei wel al. van leverancier. Waardoor. Uh, waardoor je nooit weet. of je volgend seizoen. weer. Uh, weer genoeg orders hebt. Dus. Uh, een stabiel contract aanbieden. Aan die, aan die arbeiders. Nou, dat doen we maar liever niet. Want. En volgend seizoen heb ik geen bestellingen, dus dan, dan kan ik die arbeid ja. niet betalen. Ja. En zo heeft dus het gedrag van die, van die kledingmerken heeft heel veel invloed op hoe die arbeidsomstandigheden zijn. Ja. En dat stukje van de keten, daar, daar uh, gebeurt nog te weinig mee. En dat is iets waar wij heel erg ons op richten. Wat moeten die bedrijven nou anders doen, mm -hmm. behalve meer betalen? Moeten ze natuurlijk ook zorgen dat ze... Uh, hun levertijden redelijk zijn. Want dat is echt een hele grote uh, mm. oorzaak van al dat overwerk. Mm -hmm. En overwerk, weet je, we werken allemaal misschien wel eens over, maar... Uh, ja, maar dit is wel kolder ja. natuurlijk. Nou, je ziet echt inderdaad dat, dat in, in, in de hoge, hoogseizoenen... dat als er dus heel veel productiedruk is... Dat mensen 16 uur per week, zeven ja. dagen per week, nou dat is dat dan moet je het uitrekenen. 16 uur per week werken, dan vaak nog een uh, uur per dag. Uh, ja. Uh, ja, per dag. Ja. En dan nog ja. een uur uh, een uur uh, naar je werk en terug. Nou, dan heb je helemaal, heb je helemaal geen tijd meer om te slapen. Sophie, uh, ik moet het helaas afronden. Ik had er graag nog verder met je over willen praten. Maar dit is het voor nu. Ik wil je bedanken. Um, graag gedaan. En ik uh, raad iedereen aan om een kijkje te nemen op de website van de Fairwear Foundation. En bedankt voor de kennis die je met ons wilde delen. Klinkt als een probleem waar we voorlopig nog mee aan het werk zijn. Ik vrees het ook. Dag. Dag. Here we are. De Nacht, de EO.